10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Koppelman. De ontwerpers van de koninklijke akte van abdicatie over hun opdracht en het resultaat. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS-journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten. De inwoners van Wetteren in België mogen ramen en deuren weer openzetten. Bij het spoelen van de riolering zijn geen giftige stoffen meer gevonden. Dat heeft provincie Briers gezegd tegen de Vlaamse omroep VRT. Zaterdag brak brand uit in een ontspoorde goederentrein met een chemische lading. Bij de treinbrand kwam één persoon door giftige dampen om het leven. 49 mensen moesten naar het ziekenhuis. 500 mensen in Wetteren werden geëvacueerd. Zij kunnen in de loop van vandaag weer naar huis. Rond deze zaak begint in Duitsland de grootste rechtszaak... sinds de RAF, het proces tegen een groep neonazies. Beate Schepen staat samen met vier handlangers voor tien moorden... twee bomaanslagen en vijftien roofovervallen terecht... Negen moorden hadden een racistisch motief, ze staan bekend als de deunarmoorden. Het heeft lang geduurd voor de politie de verdachten heeft opgepakt. Volgens correspondent Joost Lagendijk in Turkije is dat een teken aan de wand. Men ziet dit als een soort bewijs dat uh, het racisme, uh, de discriminatie van Turken in Duitsland wijd verspreid is. En dat daarom deze mensen zo lang hun gang konden gaan. Turkije-kenner Joost Lagendijk met twee andere neonaties... vormde Cepen de NSU, de Nationaal Socialistische Ondergrondse. De twee anderen pleegden in 2011 zelfmoord. Minister Plasterk van Koninkrijksrelaties is geschokt... door de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. Volgens Plasterk ging het onder leiding van Wiels steeds beter met Curaçao. Hij was veruit de machtige man van Curaçao. En ook degene die het land echt was voorvergaan... De opkomen voor de gewone mensen, bestrijden van corruptie, zorgen dat het goed gaat met de economie van het land. En ja, het is afschuwelijk dat hij er nu wegvalt. Wils, de leider van de grootste regeringspartij, werd gisteren op het strand doodgeschoten. Premier Rutte noemt de moord een laffe daad. Volgens Rutte was Wils een gedreven politicus die vocht voor zijn idealen, stond voor zijn zaak en bovenal hard had voor zijn land Curaçao. In Bangladesh zijn bij rellen tussen de politie en radicale moslims zeker 15 mensen omgekomen. Het geweld brak uit tijdens demonstraties voor een nieuwe strenge wet tegen godslastering. Volgens Bengelse media waren in de hoofdstad Dhaka zeker 20.000 islamitische betogers op de been. Het waren vooral aanhangers van een radicale groep die de doodstraf eist voor godslasteraars. Toen de betoging uit de hand liep gebruikte de politie traangas en rubberkogels om de menigte uiteen te drijven. Maar volgens ooggetuigen werd er ook met scherp geschoten.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 Zometeen de ontwerpers van de Koninklijke Akte van Abdicatie over hun opdracht en het resultaat. In het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de CARO.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Tilburgs hoogleraar wordt adviseur van het Vaticaan. De ontwerpers van de koninklijke akte van abdicatie over hun opdracht en het resultaat... Supporters van Feyenoord verlangen naar een nieuw stadion... met een dak dat dicht kan. Als je nou het binnenbinnen staat en het regelt, dan ben je nat. En dan sta je op een plaats voor 40, 50 euro. En dat ochtendumeur van Hans Beum, het is bijna 5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Kerkhistoricus Paul van Geest, dames en heren, wordt adviseur van het Vaticaan. De Tilburgse hoogleraar staat vanaf deze week op de lijst van deskundigen... van de Congregatie voor de Geloofsleer, de afdeling die de leer van de katholieke kerk moet bewaken. Meneer van Geest, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Dat zijn toch doorgaans aarts-conservatievelingen die daarvoor worden gevraagd? Ja, uh, dat blijkt niet het geval te zijn. Ik heb uh, nou ja, twee weken geleden een gesprek gehad met... Uh, toen was ik ook in Rome uh, in verband met wat lessen en wat lezingen. Met de secretaris van de geloofscongregatie. Nou, dat is zelf van mijn docent geweest toen ik in Rome studeerde. Dat is een zeer open man. Uh, Louis Ladaria heet hij. En uh, nou ja, op een gegeven moment zei de secretaris van hem weer: van, nou is het nou niet iets uh, voor u om uh, ja, ons wat te assisteren? Dat was ook een zeer open man. Een leeftijdsgenoot van mij. Ook een, uh, ja, wat, wat John Allen zou noemen, een can-do-character. Iemand die, uh, ja, het, andere, het goede gunt zal ik maar zeggen. En ik heb gezegd, als u mij vraagt, zal ik dat niet weigeren. En nou ja, twee weken geleden of, uh, was dat en nu hebben ze me al gevraagd. En wat te wachten staat, weet ik eigenlijk niet, maar dat gaan we vanzelf zien. Nou, dat was eigenlijk de vervolgende vraag. Ja, dat ja. ik al. <laughs> nee, want de vraag is, waar gaat u dan allemaal over adviseren? Nou, ik vermoed uh, dat uh, in mijn marsorders besloten zal liggen dat ik uh, zo nu en dan een, een boek of een publicatie moet beoordelen op uh, plechtige zegt... ...rechtszinnigheid. Uh, en ik neem aan dat zij uh, mijn eigen rechtszinnigheid hebben onderzocht. Dat uitdruk ook verband met het feit dat de faculteit waar ik nu werk in Tilburg... ...die is niet alleen door de staat erkend en wordt niet alleen door de staat gevisiteerd... ...en onderzocht op of wij wel aan de kwaliteiten van de Nederlandse onderwijs- en onderzoeksaccreditatie uh, voldoen. Maar wij, hebben ook, uh, wij zijn ook goedgekeurd door... Ja, wat je dan noemt, de heilige stoel, de, het, het Vaticaan in de volksmond. Ja. Nou, en op grond daarvan dachten ze, nou ja goed, uh, de man die daar werkt... Die zal wel deugen. Die zal wel deugen, ik heb ook een nieuwe opstad uh, uh, gekregen, dus er is ja. bij deze man geen belemmering. En nou ja, dan is het natuurlijk het vervolg. Ja. Maar dat goed, je... ik zei niet voor niks uh, dat de Congregatie voor de Geloofsleer uh, doorgaans in uh, conservatief daglicht wordt geplaatst. Al is het alleen maar omdat de vorige paus, uh, toen hij nog uh, geen paus was en gewoon nog uh, Ratzinger heette, ja, uh, ja. daar de scepters wijden. Ja. Uh, en dat daar natuurlijk ook uh, over allerlei ethische kwesties wordt nagedacht ja, uh, en ja. standpuntbepalingen worden ingenomen. Ja. Condooms, homohuwelijk. Homo uh, nou, ik heb uh, wat dat betreft in zekere zin. Uh, wel goed nieuws. Uh, uh, die, die kwesties worden voornamelijk uh, uitgezocht... door de uh, Academia Pro Vita. Hè, dus de Academie van het Le voor het Leven. Ja. En uh, de geloofscongregatie... Uh, zal daar ook zeker... Uh, wel... Uh, ja, uh, uh, contacten mee hebben. Maar uh, voor zover ik het uh, begrepen heb... zal ik gewoon echt... Uh, theologische kwesties moeten gaan... Uh, bezien. Uh, er komen nieuwe publicaties uit... en ik moet wel gaan kijken. Uh, ja... Wat, daar, uh, of ...wat daarin geschreven is, of dat in overeenstemming is met de katholieke leer. En ik heb toen ik gevraagd werd wel wat, wat ja, cijfers opgevraagd. En wat gebeurt er nou uh, met een dossier dat ter beoordeling aan de Congregatie voor de Geloofsleer wordt voorgelegd? Nou, het blijkt dat 90% van alle dossiers die wordt voorgelegd... ...misschien een beetje inzuid informatie maar dan toch... ...nou, daar blijkt geen enkel probleem mee te zijn. En bij 10% van alle dossiers worden er nog wat verhelderende vragen gesteld... En dan meestal is het zo dat nou ja, 2%, ja, daar blijkt dan echt sprake te zijn van, wat je dan plechtig noemt, heterodoxie. Dus daar, dan zegt bijvoorbeeld iemand iets van, ja, noem maar iets, uh, uh, God bestaat niet, Jezus was niet zijn zoon, maar hij was wel getrouwd met Maria Magdalena of zoiets. Hè? Nou, dat zijn dingen die, die zijn niet in overeenstemming met 2000 jaar oude uh, leer van de Katholieke Kerk. En dan moet je zeggen, nou ja, dit is geen katholiek boek. Dan is het toch al wel gedrukt, maar ja. dan is het geen katholiek boek. Nou ja. Ik denk dat dit soort taken mij te wachten staan. Ja, en dan, als het geen katholiek boek is? Ja, kijk. Uh, boek is het dan toch? Dan is het, het boek dat klopt. En als uh, dan hangt het voornamelijk af van de, ja, de goede wil van de auteur. Of de, de wil van de auteur, of die zegt van nou, ik wil mijn uh, bevindingen retraceren. Ja. En uh, dus ik wil mijn uh, zaken herzien. Maar in het geval van uh, ja, een, een, een uh, door de staat betaalde uh, theoloog die op een uh, katholieke erkende opleiding werkt. Ja, dan ja. zou de universiteit kunnen zeggen, nou ja, ja, als jij niet meer voor de katholieke faculteit kunt werken, dan kun je naar een andere faculteit. Dat, ja. dat, dat, zijn, dat zijn dingen die misschien gaan gebeuren. ja. ja. Maar ja. meneer van Geest, je hoeft toch geen professor te zijn om te weten dat volgens de katholieke kerk uh, de, uh, Jezus de Zoon van God was, toch? Klopt. Nou, dat, dat is inderdaad een hele goede. Goeie... Jou zou, uh, van jou zal ik geen dossier krijgen, denk ik. <lacht> Als je zo doorgaat. Hebt u al contact gehad met Wim Eick, de Schop. Nee, nee, nee dat is een, uh, uh, dit is een. Uh, je wordt op die lijst van experts gezet. Dat gaat volledig buiten de, uh, de grootkanselier van de faculteit waar ik werkzaam ben uh, om. Ja. Um, dus die heeft er ook niks mee te maken gehad en die heeft geen voordracht gedaan. Nee, nee, nee, niet dat ik weet in ieder geval. Wat ik wel weet is dat hij... Uh, uh, een aantal jaar geleden... Uh, of nee, in 2001 ben ik hoogleraar benoemd. Toen heeft kardinaal Simonis... de Missio Canonica, heet dat dan. Dus jij, mag, jij wordt gezonden om les te geven. Die heeft ja. hij gegeven. En die is gecontinueerd... toen ik een ander soort hoogleraarsbenoeming kreeg. En op grond daarvan heeft Rome gezegd... nou, dan krijg je het zomaar wel technische thema... maar dan krijg je de nieuw opstand. Dus aan jou kleeft geen <coughs> bezwaar. ja. Nou is het natuurlijk zo dat uh, het ook geen makkelijke positie kan zijn. Uh, ik denk aan Edward Schillebeeks, uh, een van de grootste Nederlandse theologen, ja. uh, die ook uh, adviseerde aan dezelfde congregatie. En die uh, dezelfde Jozef Radzinger over wie ik het net had, uh, tamelijk vaak over zich heen had gekregen. Ja, en hij heeft al ja. uh, eerder uh, gezegd dat het uh, uh, een stuk verder ging dan intercollegiale toetsing. Dat was de Knoet erover. Ja. Nou ja, professor Schilderbeek is een, een, een zeer groot theoloog hoor. Dus ik, ik ben uh, wat dat betreft, uh, zeker in vergelijking met hem, een, uh, een kleine jongen. Ja. Maar die uh, was adviseur uh, van de Nederlandse Bischoppenconferentie ten tijde van Vaticaan II. Dus ik geloof niet dat hij een officiële Curie-functie uh, ah. had. En hij is inderdaad een aantal keren uh, uh, in Rome. Uh, ja, ter verantwoording geroepen. En uh, hij, ja, dat is in feite uh, niet tot een veroordeling gekomen. En hij is in het Nederlands college zeer uh, ja, gastvrij ontvangen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar daar lag inderdaad zeker een, een, een uh, spanning tussen uh, kardinaal Ratzinger en professor Schillenbeek. Juist, verwacht u dat soort spanningen ook? Want u, u, u bent een Nederlander, wij kijken doorgaans wat liberaler aan tegen uh, de ethische kwesties waarvan u dan net zegt. die komen daar niet vaak uh, aan de orde. Maar u hebt daar natuurlijk nu wel achter de schermen een stem. Ja. Mijn stem moet je niet overdrijven hoor. Dus je hebt uh, natuurlijk een, een kardinaal perfect, je hebt een secretaris, je hebt een aantal uh, ambtenaren op die curie Die zijn belangrijker dan één van de experts op een lijst die ook nog niet eens in Rome woont. Nee, maar u hebt vaak een mening en u hebt moeite ja. om die mening onder stoel of banken ja, maar te steken. Wat ik, zal, uh, wat, ik, wat ik zal doen als mij een dossier wordt opgestuurd, uh, uh, het bestuderen zoals ik een, een boek dat ik moet recenseren bestudeer. Dus ja. altijd vanuit een zeer goede wil en kijken hoe je uh, een bepaalde gedachtegang in een boek geformuleerd. Verder kunt helpen en verhelderen, want zo help je de wetenschap verder. Juist goed, u gaat niet naar Rome verhuizen, uh, uh, vliegtuig nee, geregeld heen en weer, neem ik aan. Dan, dan. zou ik last krijgen met mijn uh, mevrouw, mijn noten. Ja, mo dat moet je sowieso <laughs> ja, zeker. Paul <laughs> van Geest, van harte gefeliciteerd en dank voor uw tijd. Ja, ga gedaan. Donderdag speelt PSV tegen AZ de finale van de KNVB-beker in De Kuip. Een plek van nostalgie.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 Het gaat veel aan het hart, dames en heren. Maar als het aan Feyenoord en aan de directie van de Kuip ligt... dan wordt er binnenkort begonnen met de bouw van een nieuw stadion. En dus komt er over een paar jaar wellicht een einde... aan een legendarisch stadion, de huidige Kuip. Koos Postema, geboren in Rotterdam, loopt met verslaggever Martijn Grimius langs. Stadion Feyenoord, zoals de Kuip officieel heet. En dat stadion dat werd 76 jaar geleden geopend. Hallo? Hallo? Wij vragen uw aandacht voor de opening van het stadion. Het werd geopend toen ik vijf was. Daar ben ik niet bij geweest. Nee. Maar uh, uh, wel de opkomsten van gezien. Ja, natuurlijk. Ja, het was een uh, stadion voor 60.000 mensen. Zo werd het toch gedacht in die tijd? De jaren 30, hè? En aan de voetbal- en Vereniging Feyenoord... mijn hartelijke gelukwensen met de nieuwe woning welke zij heden gaat betrekken. Mogen in dit stadion velen van eerlijke kracht meten en goede kameraadschap genieten. Waar we nu lopen, waar de Kuip staat, is de polder Varkenoord. Die aan de overkant ook nog zo heet. Waar de amateurs spelen, waar getraind wordt. Waar ook andere clubs spelen. Waar het nieuwe stadion dan zal komen, dat is de polder Varkenoord. Ja, einde van de stad. Dus aan het einde van de stad werd deze Kuip gebouwd. En daarna hield de stad op. Ik kan nog een klein beetje zien. Maar er ligt nu een wijk Lombardije met duizenden woningen. Dus. Maar dat is in alle steden gebeurd. Al die, die uitbouwsels aan de, aan de randen van de oude steden. Maar dit was de rand van de stad. Een polder Vargenoord. Een en al blubber en bagger. En toen was het stadion af. En de gemeente had geen geld. Crisis. 1937. Ja, hoe moesten er dan? stoepen en straten? Ja, geen geld. Toen hebben de Van Beuningen rijken ook dat aangelegd. Onder hen die in deze tot stand komen groot aandeel hebben, meen ik voor één uitzondering te mogen waken. En wel voor de heer D.V. van Beuningen. Nadat hij in 1933 voor het plan gewonnen was, heeft het weliswaar Nog drie jaar geduurd eer de verwezenlijking ervan een feit was. Doch zijn wilskracht is ons vanaf het begin een waarborg geweest dat het zo'n eertijds gesmaarde plan slagen moest. Linker Maashoever, toch heel lang wel geweest. Ja, het klinkt een beetje, het klinkt een beetje ouderwets, maar het arbeidersgedeelte van de stad. Hè? De Brabanders die de havens kwamen graven, zeggen ze wel eens, met schoppen. In 1860, 1870, toen begon dat pas echt. Toen kwamen de havens aan deze kant. Eerst waren de havens aan de andere Maashoever. Die zijn nu lief en chic en aardig en rondvaartboten. En hier gingen ze wonen, in doodgewone straten. Kom je er vroeger? Uh, ja, de linker Je kwam daar, omdat er dan bijvoorbeeld in de Oranje Boomstraat, hier vlakbij, een tante woonde. Een zus van mijn vader. En daar liepen we dan, vanwege de kosten, van de rechter Maashoeve de brug over. Dan kwam je op de linker En ik geloof dat mijn moeder dan zuchtte. Nou, ik zou niet willen wonen in die buurt. En haar buurt was eigenlijk ongeveer net zo'n buurt. <middels> maar ja... Ik kreeg een, uh, een meisje, zoals dat heette. En uh, ja, een beetje verlegen, niet over gepraat thuis. Studeerde nog. En toen had ze dat gehoord. Ik denk van een van mijn zus of zo. zegt: Komt dat beetje vandaan? Nou, van. Uh, Groene Zoom, mompelde ik. Groene Zoom, zei ze. Groene Zoom, dat is op Zuid. Wat moet je dan met een meid van Zuid? Dat is later haar beste vriendin geworden. En mijn vrouw. <laughs> dat is, is een onzin. Dat is heel die wonen in een heel aardige buurt, hier vlak bij de Kuip. Tuindorp Vreewijk. Hele lieve wijk. Ja, moet je nou met een meid van sluiten. Dat is dit voor onzin. Dat zat in al die mensen. Staan we voor de Kuipen, meneer Postema? Ja. Altijd mensen aanwezig. Goedemorgen, hoe laat begint het? Hoe laat begint de wedstrijd? <laughs> Nee, was... nee, nee, nee, nee, we komen iets maken voor de radio. Oké. Voor de KRO-radio. Okay. Daar is ja. deze meneer van. Maar voor deze prachtige hij gaat... kuip. Hij met de kuip gaat door, hè? De nieuwe kuip natuurlijk. Daar gaat de nieuwe kuip door. Ja, die Blijft... gaat... Waarvoor denk je wat hij doorgaat? Waarvoor denk je dat hij doorgaat? Waarvoor zal door Je krijgt nou geen hond binnen. Maar nou gaan wij, we dat weet je, vroeger hadden we die rode Want die geven geld binnen. Ja. Wat nou, als je nou binnen, binnen staat en het regelt binnen, dan je. Zo, Nat, hè? Ja. En dan sta je op een plaatsje voor 40, 50 euro. Toen in je zak. Nat? Sorry. Ja, heel erg mooi. U bent van renovatie ja. ook, hè? Dat sta je gewoon op tele televisie. bij de wereld ja, dat was eerlijk nou, nou, nou, zijn, ik, ik vind het moeilijk. moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ja. hij zegt, is waar. Heel veel mensen ja. zitten nu bij dit weer ja. in de regen. Ja, ja dat is waar. Ik die luifel is aardig, maar die luifel gaat niet zo ver. Als is Dan zit je in de regen. Als je de rijbeslag geeft, dan zit je ook in de regen. Maar als ik, nou, je, bent van, je zit in de eerste ring hier ook. Ja, wat ik ook... Betwijfel is, ja. als je hem renoveert, deze oude Kuip houdt, kan dat nog? Nee. nee, nee. Want je blijft zo, hè? Kijk, kijk, kijk, als dus je naar buiten koos, naar die palen, naar buiten, naar teer, maar naar de teer kijken. Ja. wat er allemaal wegzakt. Morgen loop ik verder met Koos Prostema, door de Kuip. Langs plekken waar we niet altijd zijn uitgenodigd. Laten we het proberen. We mogen hier niet zijn. Nee, we mogen hier niet zijn. We mogen hier niet zijn. Dat is morgen in de tweede bijdrage van Martijn Grimmies over de Kuip en Koos. Vragen en opmerkingen zijn welkom op goedemorgennederland. Hetkaarel.no Straks, waar moet het ontwerp van een akte van abdicatie eigenlijk aan voldoen? Eerst nu het tochtertumeur, hier is Ans Beum. Respectvol gedenken. Even een kleine aanloop, een inleiding. Er zijn niet veel landen waar de geschiedenis zo tastbaar aanwezig is... als op Ierland. Het land is bezaaid met ruïnes en gedenktekens. Ooit zat Ierland samen met Engeland en Schotland en Wales... netjes aan het vasteland van Europa vast. Maar dat was heel, heel lang geleden. Wat de Ieren in de tussentijd niet hebben meegemaakt aan ellende. Met de Kelten en de Noormannen. Met druïden en barden met katholieken en protestanten, met de vrije en de onvrije, de slaven. Dat wordt nog steeds verhaald in zagen en legenden. En als je in Ierland bent geweest, dan heb je het gevoel... dat ze alle slagen, oorlogen en opstanden nog steeds met passie herdenken. Zoals de slag bij Klontarf op 23 april 1014. Men herdenkt en men is trots op die herdenking uit respect en eerbied voor degenen die gesneuveld zijn... en daardoor invloed hebben gehad op het huidige moment waarin wij leven. Als je in Ierland zou voorstellen om al die herdenkingen op één dag te doen... is praktisch, scheelt tijd, scheelt onrust... dan is de kans groot dat je heel, heel snel de boot moet pakken. Einde inleiding. In Nederland gaan er meer en meer stemmen op... om de 4 mei-herdenking over onze Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog breder te trekken. Er zijn meer slachtoffers, vindt de burgemeester van de gemeente Bronkhorst. Dus laten we als verzoeningsgebaar ook de overleden Duitsers gedenken. Er zijn meer oorlogen, vindt het wereldpodium. Dus laten we als blijk van medeleven ook de oorlogen... in Afghanistan, Somalië en Rwanda gelijktijdig herdenken. Er moet meer vrijheid wereldwijd komen, vindt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dus laten we een thema nemen en een slogan... Vrijheid spreek je af. Men wil de Tweede Wereldoorlog verbinden aan de actualiteit. Alles moet kunnen, is tegenwoordig zo'n holle verklaring voor de meest absurde voorstellen. Het druist tegen alle logica en alle gevoel in. Eén verjaardag voor alle mensen doen we ook gelijk één sterfdag. Eén herdenkingsdag voor alle oorlogen. Eén rampendag voor alle rampen. Maar dan ook graag één grote onzindag voor alle zotte voorstellen. Hans Böhm, morgen de tochtendumeur van Mart Smets. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Ja, met die ene handtekening op de akte van abdicatie. Vorige week, weet u nog, deed Beatrix vorige week afstand van de troon. En daarmee speelde die akte een hoofdrol tijdens de inhuldiging. Jaap Drupsteen ontwierp het document en Henk Reuter was projectmanager. Uh, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Allebei. Meneer Reuter, om met u te beginnen. Het is inmiddels alweer bijna een week geleden. Uh, het gebeurt natuurlijk niet elke dag dat je een document maakt... dat voor de eeuwigheid werkelijk het archief ingaat... en uh, misschien over duizend jaar nog eens bekeken zal worden. Nee, dat, uh, dat kunt u wel zeggen. Voor mij was het de eerste keer. Ja. ja. Dat ding was heel groot. Viel mij op groter dan bij de vorige abdicatie... namelijk toen koningin Juliana de troon overdroeg aan Beatrix. Ja, het lijkt heel groot, maar uh, die vorige was vrij onhandelbaar... ook al lijkt die dan veel kleiner... Uh een van de eerste dingen die we gezien hebben uh, toen we ons verdiepte in het onderwerp... was een filmpje op YouTube waarin je ziet hoe uh, de toenmalige koningin Juliana... dat ding moest ondertekenen en echt op een uh, potsierlijke wijze... Ook, ook, ook lichtelijk geïrriteerd raakte over het feit dat ze dat ding zo moeilijk kon ondertekenen. Ja. En dat is een van de uitgangspunten die, uh, die de heer Drupstein uh, heeft beetgepakt... om ervoor te zorgen dat, ook al lijkt het groot, het wel uitermate uh, goed hanteerbaar is. Ja, maar die Drupstein, hoe, hoe bepaal je dan hoe groot zo'n ding moet worden... Um, nou, dat bepaal ik eigenlijk niet. Um, dat, dat was een uh, uh, gegeven, eigenlijk al. Dat was een gegeven? Wie Ongeveer heeft... twee maal A3. 2 maal A3, dat ja. was uh, het uitgangspunt om het ding te maken? Ja, ja dat ja. zou die hanteerbaar zijn. Meneer Reuter, nog eventjes de beschrijving van hoe die er precies uitzag. We hebben de beelden gezien, uh, natuurlijk allemaal op televisie, met een tekst. Uh, en daaronder uh, heel veel ruimte om, uh, even, met allemaal namen, um, om iedereen zijn handtekening te laten zitten. Ja, correct. Wat voor een papier was het? Perkament. Perkament? Ja. Als, als een van de uh, materialen die echt voor de eeuwigheid uh, geschikt zijn. Bedrukt met? Met inkt. Uiteraard. Met inkt. Die, die, die, die, goed houd, die goed houdbaar is en ook weer uh, voor de eeuwigheid, uh, zeg maar, uh, geschikt is. Ja. Meneer Drukstein, kun je dan zelf het lettertype. Kiezen of is dat ook voorgeschreven? Nee, nee, nee. Dat is. Uh, nou, het was tot op zekere hoogte wel voorgeschreven, omdat het een kalligrafische uh, lettertype moest zijn. Ja. Dus dat, uh, dat was inderdaad voorgeschreven, maar door de letterontwerper, door uh, Frank Blokland, is dat type nog een beetje speciaal gemaakt, eigenlijk aangepast, verfijnd voor deze akte, Dus het is. ...uniek voor deze acte geworden. Maar is die dan ook met de hand gekalligrafeerd of is dat een computerletter? Nee, nee, hij, ja, nou, dat is het altijd. Uh, Zo'n letter moet toch eerst met de hand getekend worden... Ja. ...voordat hij in de computer uh, kan. Je kunt hem wel in de computer tekenen. In dit geval is dat niet gebeurd, want anders krijg je die typische... Ja, ...karakteristiek van een handgeschreven letter niet. Juist. Uh, meneer Reuter, nou hebben we net gehoord dat het perkament was. Er, er was ook goudfolie gebruikt, begrijp ik? Het uh, uh, ja, en... is geen goudfolie, het is echt goud. Uh, goud gebruikt opgelegd door mevrouw Trudy Demoet. Ja. Zij heeft, uh, zo, zoals je dat dan in, deze, in dit jaar noemt, de, de akte verlucht. U werkt voor Johan Enschede. Ja, correct. Word, word je dan automatisch benaderd om dit te doen? Nou, laten we zeggen, de kans is groter als je uh, voor Johan Enschede werkt dan wanneer je voor een uh, gemiddelde drukkerij in Nederland werkt. En wij zijn inderdaad benaderd door het ministerie van binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. Wanneer? Uh, ik denk dat dat een week of vijf, zes geleden is geweest. Zo kort nog maar. Maar de tijd, ja, de tijd vliegt. Er was natuurlijk niet zo heel veel tijd. Maar de, de, de exacte datum moet ik u eerlijk, eerlijkheidshalve schuldig blijven op dit moment. En, en met wat voor mededeling be, uh, benaderen ze je dan? Namelijk ma ma maak zo'n akte of krijg je dan uh, allemaal opdrachten mee? Krijg je de voorbeelden van voorgaande acten? Hoe werkt zoiets? Nou, het is een proces waarin je eigenlijk zeg maar, een, een, een, een, een traject ingaat. Uh, dus ja... Uh, men vraagt van, van, heb je zin om, om daaraan mee te doen? Nou, daar roep je natuurlijk meteen ja op, want het is een hele unieke opdracht. Ja. Uh, en het is denk ik ook een hele eer om, uh, althans waarbij wij te ervaren, om dat te mogen doen. We zijn een koninklijk bedrijf, dus altijd leuk als je dan ook voor de koninklijke familie iets mag maken. Ja, maar, maar, maar meneer Drupstein, wist u hoe de vorige acten eruit zagen? Uh, ja. Ja, die heb ik, nou ja, die heb ik op film gezien en ik heb er foto's van gezien. Ik neem aan dat ze niet boven uw bed hangen, dus die zijn toegestuurd. toch? Hoe werkt zoiets? <laughs> Tegenwoordig gaat alles per mail. <laughs> en dan krijg je het niet boven uw bed meteen. Juist, dus de voorbeelden waren er. En uh, was dat ook het raamwerk? Of had, was u verder vrij om, uh, om, het, om het document op te maken zoals u zelf uh, goed achtte? Ja, in zekere zin is dat zo. Maar je hebt natuurlijk toch te maken met het feit dat er ruimte moet zijn voor handtekeningen. Ja. En uh, op die twee maal A3 vellen is dat, uh, vrij, is dat gauw vol. Dus yes. uh, wat er overblijft was dan voor de kalligrafie en ja. de gehouden letters. Ja. Uh, meneer Reuter, wat gaat er eigenlijk nu met dat ding gebeuren? Want hij is dus getekend, uh, ja. het boek ging dicht. Ja. Uh, ik mag hopen dat de, want het werd met in een, een vulpen ondertekend. Ik mag ja. hopen dat de, de inkt droog was toen het boek dichtging of niet? Ja, ja, de inkt was droog. Je kunt dat ook zien, want uh, inmiddels staat op de website van, de kon van het Koninklijk Huis staat de acte uh, met alle handtekeningen erop. Ja. En dan ziet u dat dat uh, er keurig uitziet. Uh, deze week wordt, uh, zoals ook in de acte vermeld en, en, en op, opgelezen door de heer uh, Breedveld... wordt het uh, koninklijk wapen uh, aan toegevoegd. In, als, als zegel, moet ik zeggen. Het koninklijk zegel. Uh, en dan komen er nog uh, als, als afronding twee kwastjes aan en dan is hij compleet. En dan zal hij uh, vanaf 11 mei uh, tot 18 augustus te zien zijn in de Nieuwe Kerk... met alle uh, actes van uh, Willem I, Wilhelmina en Juliana. Juist. En dan? Dan zal hij opgeborgen worden in, uh, in het archief. En daar komt hij dan één keer in de zoveel tijd weer uit tevoorschijn? Dat vermoed ik wel, maar daar ga ik natuurlijk niet over. Nee. Uh, wanneer gaat u dat ding dan voor de laatste keer zien? Uh, als, nou ja, dat, dat kan in ieder geval ergens tussen 11 mei en 18 augustus nog voor de laatste keer. Uh, ik ga hem in ieder geval morgen nog zien. Juist. En dan hebt u hem ook in handen? Uh, ja, want ik heb de eer om uh, de kwastjes aan te mogen maken. Hoe grappig dat dan ook misschien mag klinken. <laughs> Waarom zitten die er nog niet, eigenlijk, nog niet aan eigenlijk? Omdat het zegel er eerst aan uh, ah. aangemaakt moet worden. En uh, dat, dat wordt echt gegoten vanuit uh, was. Bij was uh, met, met, met nou ja, een bepaalde samenstelling. Juist. Goed, nou u bent trots natuurlijk dat u dit mocht doen, toch? Ja, het is een hele eer als, als, als bedrijf dat je zo'n opdracht krijgt. En het uh, was voor mij uh, ook leuk om uh, met, met de club waarmee we dat hebben gedaan... Uh, ja dat tot een mooi einde te mogen brengen. En meneer Drusten, is dit het meest historische dat u ooit hebt ontworpen, of niet? Oh, dat, moet, dat moet de tijd uitwijzen, maar uh, het zou kunnen. De, de, deze is wel uh, bedoeld voor de eeuwigheid. Juist. Nou, twee trotse heren over de achtergrond van de akte van abdicatie. Nog een bedankje gekregen eigenlijk van het, uh, van het Hof? Uh, ja... Dat wil zeggen van het kabinet van de koningin. Juist. Want die dingen liggen altijd heel uh, gevoelig. Ze zijn mooi georganiseerd altijd. <laughs> ja. Ja. Meneer Reuter ook? Ja, de, de, de, uh, via dezelfde weg datzelfde bedankje. Juist. Goed, nou twee trotse heren. En vanaf 11 mei kunnen we de akte dus allemaal met eigen ogen zien. Ik dank jullie allebei zeer. Graag gedaan. Bijna half elf dames en heren, Graag. einde van deze uitzending. Exact half elf om precies te zijn. Dus snel door naar Naida met de onderwerpen van lijn 1. <laughs> Goedemorgen, Sven. Morgen. Ja, Sven, de zon schijnt ook hier in Naarden. En iedereen wordt vandaag erg gelukkig van het weer. Maar schijn bedriegt, want bijna 1 miljoen mensen stoppen zich vol met pillen tegen depressie. Straks voor- en tegenstanders in lijn 1. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Dit is radio 1. De Nederlandse werkloosheid ligt hoger dan die in Duitsland. Volgens de internationale definitie was in de maand eh, maart 6,4% van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. En in Duitsland ligt het cijfer op 5,4%. Dat meldt het CBS. Premier Rutte noemt de aanslag op de Curaçaose politicus Hermin Wiels een laffe moord. Volgens de premier was Wiels een gedreven politicus die vocht voor zijn idealen, stond voor zijn zaak en bovenal hard had voor zijn land. Minister Plasterk van Koninkrijksrelaties is geschokt. Volgens hem ging Curaçao onder Wiels de goede kant op. Hij kwam op voor de gewone mensen en bestreed corruptie. Het is afschuwelijk dat hij wegvalt, zegt Plasterk. En de inwoners van Wetteren in België mogen ramen en deuren weer openzetten. Bij het spoelen van de riolering zijn geen giftige stoffen meer gevonden. Dat heeft provincie-gouverneur Briers gezegd tegen de Vlaamse omroep VRT. Zaterdag brak brand uit in een ontspoorde goederentrein met een chemische lading in Wetteren. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie op deze mooie maandagochtend. Zwaan. Er zijn veel mensen die erop uitgaan. En dat zien we vooral op de wegen naar de Efteling bijvoorbeeld. De A27 naar het zuiden bij Hank, 2 kilometer fieden. En 261 Waalwijk richting Tilburg bij Kaatsheuvel 2. En er is een ongeluk gebeurd op de A12. Arnhem richting Utrecht. En daardoor fieden tussen Driebergen en Bunnik 2 kilometer. Twee van de vier rijstroken zijn dicht. Pillen en depressies. Onder leiding van de altijd vrolijke Naida. Hier nu op Radio 1.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 Goedemorgen beste luisteraars op deze zonnige dag. We gaan het hebben over een iets, on, iets minder zonnig onderwerp. Afgelopen vrijdag schreef journaliste Marjolein een openhartig stuk... over de voordelen van het gebruik van antidepressiva in de krant. Ze werd overladen met de reacties. Niet zo gek, want bijna 1 op de 5 Nederlanders... krijgt ooit te maken met depressieve gevoelens. En dan hebben we het niet over een gewoon dipje... maar echt over alles overheersende gevoelens van leegheid. Somberheid, uitzichtloosheid, angsten en verdriet. Werkelijks niet meer en ook alledaagse dingen als boodschappen doen bijvoorbeeld zijn een leidensweg. En dan is het onderwerp depressie ook nog eens een beladen onderwerp... waar men niet gemakkelijk over praat. Pillen. Pillen lijken een shortcut to heaven. En huisartsen schrijven ze er ook graag voor. Goede zaak volgens voorstanders, zeer slechte ontwikkeling roepen tegenstanders. Beste luisteraar, aan u de vraag hoe gaat u om met depressies bij uzelf of bij uw naasten? Zweert u bij pillen of is voor uw sport het wondermiddel... Of zoekt u misschien Heil in Kruiden? Kortom, hoe zorgen we ervoor dat onze depressieve natie weer overstroomt van levensvreugde? Laat het ons weten. Bel met 0800 1121. Of twitter naar hashtag Lijn1. E-mailen kan naar lijn1 ntr En u kunt uh, mij en mijn gasten ook zien op de webcam op lijn1.ntr.nl. Dit is Lijn 1. Panic Depression, de Jimi Hendrix Experience, hoor u luisteraars. Aan de telefoon hangt de dame die afgelopen vrijdag in de Telegraaf in de bijlage vrouw.nl schreef. Ze schreef daar een stuk over haar depressie en over het gebruik van antidepressiva. Aan de telefoon journaliste en ervaringsdeskundige Marjolein. Goedemorgen, Marjolein. Goedemorgen. Nou, voordat we beginnen, uh, heel dapper. Dapper dat je dat stuk hebt geschreven. Dapper ook als je ziet hoeveel reacties het uh, heeft uh, opgeroepen. Waarom vond jij dat jij dit moest uh, schrijven? Um, nou ja, ik merk ook om me heen dat er zoveel mensen, en met name ook vrouwen zijn... die het uh, lastig vinden om uh, de maatschappelijke pas bij te benen... constant uh, te moeten voldoen aan het perfecte plaatje... en voortdurende prestatiedruk voelen, en helemaal nu in deze crisistijd. En... Um, nou ja, en zichzelf daarin dreigen te verliezen. En hebben dan ook aanhoudende klachten zoals slapeloosheid en neerslachtigheid. Die hun dagelijks functioneren belemmert En uh, dat geldt dan ook voor mij. Ik ben eigenlijk een voorbeeld van mijn omgeving. Um, heb ook van alles geprobeerd. Um, van meditatiecursussen tot het lezen van stapels zelfhulpboeken. Helaas mm -hmm. voor mij niet afdoende. Maar goed, um, uh, het uh, verschil is wel dat er bij... Um, Antidepressiva komt er bij hen niet in. Daar rust toch een taboe op. En als dat er al wel in komt, dan schaamt men zich ervoor. Ziet het toch als, ja. dat, uh, als falen, een teken van zwarte en ja, heel paradoxaal. Maar ja. wel heel erg typerend voor deze tijd. Een beenbreken mag namelijk wel, maar somber zijn pas nu eenmaal niet in de maatschappelijke plaatje. En Marjolein, hoe lang was jij al depressief voordat jij aan de antidepressiva ging? Uh, nou ja, echt de heel depressief ben ik. Uh, uh, Nooit geweest. Ik heb alleen wel een soort van overgevoeligheid... voor de alsmaar sneller en harder dan worden maatschappij. En ja. Nou ja, dat belemmerde mij heel erg in mijn dagelijks functioneren. En dat is um, zo'n vijf jaar geleden. En dan slik jij, als ik je dus goed uh, begrijp... slik jij antidepressiva tegen je overgevoeligheid. Ja. Maar daar lijkt, anti volgens mij is daar antidepressiva toch helemaal niet voor bedoeld? Uh, nou ja, de klachten die er daaruit voortkwamen... Zoals slapeloosheid en uh, nou ja, um, um, mezelf helemaal kunnen verliezen in, in bepaalde piekergedachten. Ja. Uh, die kwamen wel uit die overgevoeligheid voort. En wat wordt dus een burn-out of een depressie wel op de loer ligt. Ja, en hoe lang slik... Tot... slik je ja. de pillen nu al? Uh, vijf jaar. Kan je nog zonder? Ehm... Um... Ik heb dat wel geprobeerd, uh, op- en afgebouwd. En ik zou wel zonder kunnen, maar ik vind dat niet heel noodzakelijk. Ik merk nu gewoon dat ik een, uh, een gemakkelijker levering hierdoor leid. Ja, maar... En dat, um, dat, dat ja, staat bij mij meer voorop dan uh, ja, <coughs> mezelf. Daar zou ik niet meer willen ruilen met constant dat piekeren en de zonderheid. Wat, ja. wat eerder wel het geval was. Kun je zeggen dat je intussen verslaafd bent aan die antidepressiva? Mm. Nee, ik zie, het, ik zie het absoluut niet als een verslaving. Ja. Hetzelfde is, um, je hebt ook mensen die uh, suikerpatiënt zijn en die dagelijks insuline nodig hebben. Dus um, ja, ik, ik redeneer meer dat ik een, een soort van stofje in mijn hersenen mis en die, uh, die aangevuld moet worden. En misschien ja. um, heb ik het wel of niet alle dagen nodig. Um, mm -hmm. Je mist een stofje in, in je hersenen. Bij mij in de, Marjolein, bij mij in de bus zit psycholoog uh, Bram Bakker. Psychiater. Psychiater, Excuses Bram Bakker. En die weten alles over stofjes in ons hoofd. Bram Bakker. Nou, het probleem is dat die klachten die Marjolein beschrijft... die zijn wel echt een indicatie van antidepressiva. Maar welke stofjes in het hoofd en welke delen van de hersenen... daar weten we uiteindelijk nog steeds heel weinig van. Dus een van de problemen is dat je die middelen... Ja, die laat je los op klachten in de hoop dat het werkt. Maar van tevoren voorspellen of het gaat werken en bij wie... dat kunnen we eigenlijk niet of nauwelijks. Ja. Dat heeft in ieder geval toegeleid dat heel veel mensen... ten onrechte die middelen gebruiken. En dat de groep waar Marjolein voor opkomt... mensen die daar echt baat bij hebben... dat die ook bestaat, geen twijfel daarover. Het is heel dom om tegen antidepressiva te zijn. Maar? maar nou ja, het, het heeft een prijs. Ik, wil... Ik weet niet hoe het met Marjolein de gewicht is en met haar seksleven. Maar het kan toch zijn dat dat... Wat is de prijs dan, heel concreet? Nou, veel mensen hebben moeite om nog tot een orgasme te komen, uh, veel mensen hebben ook veel minder zin in seks, veel mensen komen echt uh, een flink aantal kilo's aan ja. en als je zwaar depressief bent dan heb je dat er graag voor over, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen ja dan ga ik op een gegeven moment toch weer met die pillen stoppen. Ja, Marjolein, hoeveel... ik begin even eerst met je gewicht, hoeveel woog jij voordat je begon aan die pillen en hoeveel weeg je nu? Ik even... heb altijd hetzelfde gewogen, ik ben 1,76 meter. Mm -hmm. En ik weeg 60 kilo. Um, en ik um, met mijn uh, libido is uh, gelukkig ook niks aan de hand. Um, wat ik wel had was in het begin um, um, ernstige bijwerkingen, althans ernstig. Ik kreeg klamme handen. Uh, de klachten die ik al had werden um, um, werden ook wat sterker. Maar dat dus de klachten ja, dat, van somberheid, niet kunnen slapen. Ja, precies. En uh, dus eigenlijk na zo'n vijf weken... Ja. Uh, bemerkte ik eigenlijk toch wel um, subtiele verbeteringen. Ja. En je hebt helemaal geen bijwerkingen meer, Marjolein? Nee, nee. nee. En ook eigenlijk, eigenlijk niets, niet noemenswaardig gehad. Oké, okay, maar daarmee behoor je wel tot een minderheid. Hè? Dus uh, besef je wel dat je een geluksvogel bent. Nou ja, um, in mijn omgeving kan ik zo uh, vijf, zes vrouwen aanwijzen die uh, allen ook best wel heel succesvol zijn, um, heel belezen... Um, um, nou en, ja, ja, en nog steeds zin hebben. hebben. Ja. En die verder ook niet... Um, nee, het enige is dat zij zich er heel erg voor schamen... maar verder um, ook, ook geen, uh, geen dus bijwerkingen ze hebben. Ze slikken de pillen, worden een stukje gelukkiger... en zijn nog steeds superslank en hebben ook zin in seks. Ja. <laughs> dus Bram Bakker, Waarom? hoe kunt u dan nog tegen zijn... Als nee, ik dit hoor, nee, denk nee, ik, ik, nou, er is een shortcut ik, to heaven. Ik, ik ben helemaal niet tegen, sterker nog, ik schrijf het ook voor. Maar ik schrijf het pas voor als je minder ingrijpende dingen al hebt geprobeerd. Nou, die heeft, dat heeft Marjolein beschreven, dus in haar mm -hmm. geval had ik ja. het haar misschien ook voorgeschreven. Dat weet ik niet, maar er is in, in de Nederlandse praktijk uh, een situatie ontstaan... waarbij meer dan 80% door de huisarts wordt voorgeschreven. Terwijl ik denk dat het specialistisch spul is. Ja. Insuline haal je ook niet bij de huisarts. Dat is één. En twee is dat onomstreden is... dat er in Nederland honderdduizenden mensen die middelen gebruiken... terwijl dat eigenlijk niet zou hoeven. En daar zit Marjolein dan weliswaar niet bij. Maar nog steeds zijn er heel veel mensen die aan die middelen zitten... en niet meer afkomen ja. en er niet echt van opknappen. Twee dingen dan. Ik hou ze even... Maar eerst even naar die... 80% Dus 80%, van die, 80 krijgt de pillen voorgeschreven door een huisarts. Ja. Marjolein, was dat bij jou ook zo? Kreeg jij de antidepressiva voorgeschreven door je huisarts? En wat vroeg de huisarts dan? Ja. Kon je daar gewoon zelf om vragen? Of heb je een hele intake uh, nou ja, ik gehad? Ik heb mijn eigen huisarts hier voor geïnterviewd. Uh, want ik vind natuurlijk ook wel dat je gewoon vinger aan de pols uh, moet houden. En, en dat er ook eigenlijk uh, um, nou ja, voortdurend onderzoek gedaan moet worden uh, naar het effect ervan. Ook als je het al geruime tijd gebruikt. Mm -hmm. uh, maar zij zegt ook van, uh, nou ja... Um, ja, dat zij dat ook in de periode erna, dus als we het strikken, toch wel vinger aan het polsen blijft houden. En ja. dat ze de, de patiënt op de voet volgt en een regelmatig overleg heeft over de inname en de dosis en de werking ervan. Dus daar ben ik natuurlijk ook wel een voorstander van. Ja, Bram? Nou, er is, is jarenlang een cultuur geweest, waarbij huis dacht, dachten, baat het niet, dan schaadt het niet. En een consult van tien minuten was dan voldoende om zo'n receptenblok te trekken. Ik denk dat dat niet goed is. Uh, de, de, de serotoninefabel die, die de fabrikanten hadden gekoppeld aan die middelen... die is aantoonbaar onjuist. Wat is die fabel dan precies? Nou, dat, dat er een disbalans is in, in, in een hormoon in je hoofd. Uh, wa, was het maar zo simpel, want dan zou je met een buisje bloed... wellicht kunnen vaststellen wie het nodig heeft en wie niet. Dat is allemaal niet waar. Dat, dat er iets met, met neurotransmitters speelt en iets met stress... dat is zeker. Maar bij wie en in welke mate dat wordt niet onderzocht, omdat de farmaceutische industrie daar geen belang bij heeft. Die willen ja. alleen maar zoveel mogelijk mensen die het gebruiken. En zo lang mogelijk. En wat er gebeurt als je stopt, ja. dat wordt niet onderzocht. Uh... Marjolein, even terug naar jou. Uh, je gebruikt het nu al meer dan vijf jaar, hè, die pillen? Ja. ja. Ben je van plan om er ooit helemaal van af te gaan? Of de pillen gaan uh, met je mee de rest van je leven? Uh, ja, het zou kunnen, hoor. Dat, uh sluit ik zeker niet uit. Maar um, ja, het gaat mij gaat mij meer eigenlijk om de acceptatie. Um, ja, die erfelijke belasting die ik nu één keer heb, dat accepteer ik. En als ik dat niet doe, dan weet ik dat ik mezelf onnodig kwel. Dus. Ja. Um, wat er in de toekomst gebeurt, um, ja wie dan leeft, wie dan zorgt, als ik ze niet meer nodig zou moeten ja. hebben, nou dat, dat zou geweldig zijn. Ja. Maar voorlopig um, heb ik er geen problemen mee. Oké. Okay. En jij pleit ervoor dat we af moeten van het uh, stigma en het taboe rondom het slikken van antidepressiva. Ja. Nou ja, mensen moeten zeker niet denken dat ze falen of dat een teken van zwakte is. Oké. Okay. Uh, um, wat ik net ook al aangaf, ik zou in ieder geval nooit meer um, willen ruimen met een leven waarin iedereen de somberheid de overhand heeft. Dankjewel je wel, Marjolein. En, maar maar dit, is, dit is natuurlijk ook geen pleidooi om zomaar iedereen aan de pillen te krijgen, begrijp ik niet verkeerd? Nee. Maar als, als, ja, als, ja, nogmaals, als mensen zichzelf onnodig blijven kwellen en uh, van alles geprobeerd hebben en, ja, en dat middel is er, ja, en je kunt daardoor een aangenamer leven leiden, waarom dan niet? Het taboelt af, dat ben ik heel erg met je eens. Precies. En Dapper, nogmaals, heel goed dat je dat in ieder geval... wat we er ook van vinden, dat je het in ieder geval bespreekbaar maakt. Dat is altijd goed. Dankjewel, Marjolein. Uh, even terug in de bus naar de psychiater Bram Bakker. CM Tolkes, die twittert... Mijn man is na afbouw van antidepressiva in levensgevaarlijke situatie gekomen... daarna nog meer nodig gehad. Ja, nou, dat Tegen is een van, de, een van de meest voorkomende problemen... waar, waar ook amper dus onderzoek naar geschiet. Hoe kom je er weer vanaf? Uh, we weten al dat heel veel mensen die klachten terugkrijgen... als ze stoppen of, of proberen te minderen. En dus slikken ze maar door. Ja. En ja, de, de, de vraag is natuurlijk toch... Um ben je dan succesvol aan het behandelen? Het lijkt in ieder geval niet op antibiotica. Als je longontsteking hebt en je neemt een kuur met antibiotica... is het daarna klaar. En hier mm -hmm. is het schijnbaar niet klaar, ja. een kuurtje. Maar zegt u daar ook mee dat we meer en meer... kijk, als 80% van de huisartsen antidepressie voorschrijft... dan lijkt het wel een beetje alsof we antidepressie wel zijn gaan gebruiken... alsof het een antibiotica is. Ja, wel nee, ook dat, is, antibiotica dat is precies is. maar dat is waar. Dus doe dan ja. eerst de minder ingrijpende dingen. Kijk, Marjolein beschrijft in haar verhaal... Uh, ze moet heel veel, ze heeft enorme ambitie. En om dat allemaal vol te houden... <gif> nou ja, dat, dat brengt stress met zich mee. En dan komen er klachten. En die eerste vraag is natuurlijk vraag je niet te veel van jezelf. En ja. dat moet je dan van geval tot geval bekijken. Maar ik zie dat heel veel mensen onvoldoende tijd nemen... om te ontspannen, om te zorgen dat ze een beetje fit en vitaal blijven. Mm -hmm. Ja, dan houd je het op een dag niet vol. En is dit dan de oplossing? Ik ja. denk het niet. Wat ik wel vind, hè, want Marjolein noemt dat dan ook... haar drukke leven, ze wil van alles, is overgevoelig. Nee, nou ja, u zegt dat nu ook. Toch merk ik in de praktijk dat het feit dat we heel vaak... als we over depressie hebben, het hebben over mensen... die en met name vrouwen die overgevoelig zouden zijn. We willen wat, te weinig rust. Maar er zijn ook mensen die depressief zijn... omdat er gewoon heftige, echte heftige dingen gebeuren. Heb ik het bijvoorbeeld over het verlies van een kind? Uh, het verlies van een partner? Het, het, het uh, verkrachting, huiselijk geweld? Uh, mensen die uit een oorlogssituatie komen? Noemen we die mensen niet tekort... door altijd maar als we het hebben over depressie... maar meteen te hebben over... ach, joh, je bent zo overgevoelig en doet te veel. Nee, kijk, wat je nu beschrijft, dat, dat, zijn, dat is eigenlijk de ellende die het leven met zich meebrengt soms. En we zitten in een cultuur waarbij we dat, dat menselijk leed zijn gaan medicaliseren. En mm -hmm. uh, er gebeuren gruwelijke dingen en da daar moet je wat mee. En ik vind ook dat die mensen alle recht hebben om daar hulp en ondersteuning in te krijgen. Alleen de vraag is of je ze daadwerkelijk helpt door er een pil in te duwen. Ja. Iemand die al heel lang uh, vrijwillig uh, wel een pil in zijn lijf duwt, is Niels Zielenberg. Goedemorgen. Zielenberg. Goedemorgen met Niels Zielenberg. Ja. Ja, ik vind het uh, prettig om eens een keer te reageren, want het is een onderwerp wat mij heel na aan het hart ligt. Ik, heb, uh, sinds in, sinds in, ik ben nu 46 en ik, ik gebruik ongeveer sinds mijn 334e Siroxat, of Pauwcetine. En ik kan wel zeggen, ja, mijn geschiedenis is dat ik eigenlijk vanaf mijn late kindertijd last heb gekregen van zaken als uh, somberheid, depressie, piekeren, langmatig uh, denken. En dat heeft eigenlijk mijn hele puberteit en mijn studententijd verpest, kan ik wel zeggen. En uh, ik ben begin, op begin twintigste ben ik af en toe contacten gaan zoeken met psychologen, mm -hmm. therapie, maar dat, dat werkte nooit zo. Totdat, ik, uh, totdat het zo erg was dat, uh, dat ik op advies van een uh, psychotherapeut uh, die pillen ben gaan slikken. En geleidelijk aan heeft dat, kan ik wel zeggen, ja, heeft het mijn leven gestabiliseerd. En uh, de laatste jaren ben ik uh, in staat om gewoon te genieten van de dingen. De laatste ja. vijf, zes, zeven jaar, zeg maar. En je slikt nu al twaalf jaar? Ja ik, ik, ja, ik ben er eigenlijk helemaal op ingesteld, zoals dat het ja. heet. Het maakt gewoon een stand, net als uh, koffie en thee drinken. <laughs> en Ik vind het zo jammer Precies. dat er vaak, er wordt vaak sowieso zwart-wit van. Kijk, het is zo, het heeft bijwerkingen. Ja, welke bij ja, vind, heb jij last van die bijwerkingen? Bij mij is de meest dominante bijwerking. Dat is ook de meest veelvoorkomende, begrijp ik uit de bijsluiter. Is dat het een demping heeft op de seksualiteit, zeg maar. Libido, erectie. Ja. Goed, ik heb geen partner en ik, ik vind dat ik... Uh, met mijn, uh, met het bewust doormaken van mijn eigen leven en mijn eigen ervaringen, dat ik heel goed zelf kan afwegen wat mm -hmm. zijn de baten en de lasten. En als ik moet kiezen ja. tussen, tussen vaker een stijf krijgen en vaker zin hebben in seks en en depressief door het leven gaan. Ja. Of uh, kunnen ze niet het van de kleine dingen in het leven, ik voor het laatste. Ja, ja en toch dan, als, je, als ik dit hoor, en, en je bent nu 46, dus je was, uh, even als ik snel kan rekenen, ongeveer 34 toen je eraan begon, en dan denk ik, ja, ja, genieten van seks en een seksleven en wel een orgasme krijgen, is toch, laten we wel wezen, ook een groot onderdeel van, van, van de zin van het leven. Ik bedoel, daar word, van goede seks word je toch ook heel gelukkig. Dus ben je nu niet uit angst voor al dat anderen ook iets moois, heel vrijwillig aan het opgeven? Als jonge Ja, nou, ik denk dat het, het heeft ook te maken met hoe, hoe mijn leven is verlopen. Ik, ik, ik, uh, ik, ik, uh, ik, op een bepaalde manier heb ik geaccepteerd dat ik uh, vrijgezel ben en dat, dat op een of andere manier kan ik daar ook eigenlijk wel van genieten op een bepaalde manier. Ja. ik heb niet een diep verlangen naar een vaste partner. Nou, en als ik af en toe, uh, af en toe, ik ben dan homoseksueel, af en toe probeer ik wel eens een, uh, via de telefoon of via internet een sekscontact te hebben. Uh -huh. en gelukkig zijn er voor, het, voor de bijwerking van antidepressiva. Zijn er tegenwoordig is het bijna standaard dat uh, huisartsen, ook mijn huisarts, die zegt van, van nou, dan kun je gaan nemen bijvoorbeeld. Oké, okay. uh, dus je neemt een andere ik weet pil. Dat, ik, weet dat die, ik weet dat die psychische problematiek zo, eigenlijk zo, zo in mij zit, dat, dat weet ik gewoon vanaf mijn jeugd, dat ik die afweging maak ik dan gewoon en dingen hebben voor- en nadelen. Ja. En ik, heb liever, ik ben liever niet depressief en dan misschien wat een wat gedemptere okay. seksualiteit, zeg maar. Ja, dankjewel Niels. Ja, Dank je wel voor je ja. ophartige verhaal. Ja. Even voordat ik naar een andere gast aan de telefoon ga, terug in de bus, psychiater Bram Bakker. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, ik heb toch heel lang gedacht dat goede therapie, psychotherapie bijvoorbeeld, dat, dat je zou moeten afhelpen van je depressie. Als ik Niels hoor, maar ook Marjolein, dan denk ik, ja, zijn onze psychologen dan zo slecht dat dat gewoon niet helpt? Nou, nee, en we aan de pillen de... moeten? De, de meest onderzochte vorm van psychotherapie... de cognitieve gedragstherapie... die scoort succespercentages op korte termijn... die vergelijkbaar zijn met die van antidepressiva. Maar waarbij dus een substantieel deel van de mensen toch klachten houdt. Alleen, dan denk ik nog steeds... begin met therapie liever dan met antidepressiva. Want dan leer je, als het goed is, zelf iets... waarna je mm -hmm. antidepressiva niet meer nodig hebt. Zo'n verhaal als van deze man, wat ik, wat ik een heel prima verhaal vind... Ja, het is een keus. En uh, als het moet, dan moet het. Ja. Maar... Het, het gaat echt om de volgorde. Oké, okay. ik kom zo weer uh, bij u terug. Ik ga eerst naar de telefoon. Hoogleraar Jos Widdershoven hangt. Goedemorgen, u legt de connectie tussen psyche en lichaam. Terwijl lange tijd. Uh, ja, ja, want lange tijd hielden medici lichaam en geest uh, gescheiden. Wat is dat dan als we het hebben ja. over depressie? Welke connectie is er dan tussen het psyche en ons lichaam? Ja, waar wij specifiek naar kijken binnen ons onderzoek, dat is de cardiopsychologie. En wij zoeken inderdaad de uh, verbinding tussen uh, depressie en hartziekte. En er is al heel veel onderzoek naar gedaan uh, in de wereld en ook in, uh, in de Universiteit van Tilburg. Het is zo dat er uh, duidelijk aangetoond is dat er een. Uh, verband bestaat tussen depressie en het krijgen van een, uh, van een hartziekte. We weten dat depressieve patiënten een veel hogere kans hebben op een hartinfarct. En ook als ze dat gehad hebben, dat hartinfarct, mm -hmm. dat ze dan meer kans op complicaties hebben. En om dan uh, naar het onderwerp terug te gaan, uh, dat ligt wat ons betreft uh, heel erg in gedragsgerelateerde mechanismen en een biologische mechanismen. En daar zal wel over gesproken zijn door uh, collega Bakker. Uh, we weten dat er een duidelijk verband is met het, allerlei hormonen en dergelijke. Maar waar wij erg op inzetten, is het gedrag. Dus ja. We zien dat depressieve patiënten dat die meer roken, dat die minder bewegen... dat die zich niet aan de medicatievoorschriften houden. En eh, dat is voor ons een hele belangrijke factor... die ertoe leidt dat die patiënten een slechtere prognose hebben... Ja. Uh, daar zetten we ook met de behandeling op in. Binnen hartrevalidatie, hè, om te zorgen dat die uh, patiënten in ieder geval hun medicijnen slikken, niet roken. Uh, en in feite behandel je op die manier de klassieke risicofactoren mm -hmm. die de patiënten en... hebben. En probeer je op die manier te zorgen dat ze een betere prognose hebben. Ja. En even over die uh, patiënten. Even over die risico's, ja. ik onderbrek u even. De, de patiënten die wel antidepressiva slikken. en vooral degenen die hem al 12 jaar, 5 jaar. lopen deze mensen ja. meer risico, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten? Het is zo dat uh, die antidepressiva, en dan heb ik het vooral over een bepaalde groep, de selectieve serotonine heropnameremmers, die uh, leiden ertoe dat patiënten uh, wat, wat bloedingen kunnen krijgen, stollingsproblemen hebben, ja. vooral als het in combinatie met aspirine gebeurt, maar ook hebben die medicijnen interactie, die werken uh, de bepaalde cholesterolmedicijnen tegen. Dus uh, okay. het is niet allemaal uh, groot wat blinkt en uh, sommige medicijnen hebben echt een, een negatief effect. Ik wil niet ja. zeggen dat je ze nooit moet gebruiken, um, maar uh, er moet in ieder geval hele goede monitoring uh, ja. plaatsvinden. En twaalf jaar, jaar lang? Twa want we hadden theater. net een beller, Niels, die, die gebruikte het al twaalf jaar lang. Ja, dat kan. Dat kan. Er zijn mensen die gebruiken het nog langer. Maar ja. uh, kijk, in het geval van hart- en vaatziekten is het van belang om dat heel goed te monitoren. Ja. Ik zie het meer in een combinatie van, van gedragsbehandeling en misschien met medicatie. Ja. En dat is ook de lijn van onderzoek voor de komende jaren om daarna te gaan kijken. Professor, geval... Professor ja. ja. Widdershover, de laatste vraag voor u. Kunnen wij onszelf ziek denken? Dus kunnen, kunnen wij, wij onszelf ziek denken. Kunnen wij door de manier waarop wij denken... inderdaad depressief worden? Jazeker, ja, zeker. Dat, zou, dat zou best kunnen. Kijk, in ieder geval is het zo dat als je een hartziekte hebt... dan heb je al kans dat je, uh, dat je er depressief van wordt. Dat kan natuurlijk, dat is ook bekend. 20% ja. procent van de hartinfarctpatiënten wordt, uh, wordt daar depressief van. Okay. Dat is natuurlijk uh, te behandelen. Maar mensen kunnen in een soort negatieve spiraal komen... Uh, met, met denken dat ze zich uh, ja, toch inderdaad zich ziek gaan uh, voelen. Ja. Maar dat is meer een onderwerp voor de psycholoog. Oké, okay, dank u wel. Bedankt voor uw uitleg. <laughs> Terug in de bus, psychiater Bram Bakker. Wilt u nog reageren op de uh, Nou, kijk, het, het, professor het, het onderscheid tussen uh, psychisch en lichamelijk... daar moeten we, daar moeten we dringend vanaf al gedragsverandering ook. De, de bus staat niet voor niets bij Mind and Health... waar we alleen maar proberen mensen te helpen om hun gedrag te veranderen en daarmee te voorkomen dat ze dit soort middelen nodig hebben. Want preventie heeft de toekomst en, en het niet onderscheid maken... tussen de hersenen en de rest van het lijf, dat is, dat is enorm belangrijk. Die link met het hart, daar moeten we veel meer van weten. Ja, En wat zouden we dan nu moeten doen? Want is er een kans dat depressie een soort epidemie wordt in onze samenleving? Eén op de vijf nou, dat, dat, heeft er al eens last van? Dat is het al. En het geeft dat te het denken dat, dat, dat in Afrika, waar de leefomstandigheden gemiddeld een stuk minder zijn... minder depressie voorkomt. Dat, dat in uh, rijstveldjes in Indonesië... Uh, de burn-out percentages ongeveer nul zijn. Dus hoe kan je nou 30, 40 jaar tot je enkels in het water staan... om reisplantjes eruit te trekken en geen burn-out krijgen... terwijl wij met al onze welvaartsproblemen bij bosjes depressief worden? Ja. Iemand die ook al heel lang depressief is... en een voorstander van de pillen is Jacob. Goedemorgen. Uh, nou, ja, de, die beide dingen heb ik, heb ik niet zo gezegd. Maar inderdaad, oh. ik, uh, ik, ik, ik gebruik... Dus dat is een communicatiefoutje, denk ik. Ik gebruik inderdaad een lichte... Antidepressief al heel lang. Dat uh, is uh, paroxetine, voorheen Ceroxat. Uh, uh, daar, uh, daar heb ik baat bij. En, uh, <tie> maar uh, ja, depressie is een, uh, is een kwestie ook van, van aanleg. Het kan in de familie uh, zitten, het kan generaties uh, ja. overslaan. Maar wat, naar mijn vaste overtuiging, bijdraagt in, in, in Nederland uh, aan, aan gevoelens van onbehagelijkheid en. en, en uh, ja, niet, op, niet op je gemak voelen. Dat is, de, zoals eerder gezegd is... dat alles harder en sneller moet. Mm -hmm. En de samenleving die ook ingewikkelder wordt... en dat klinkt als een vreselijk cliché... maar dat is gewoon inderdaad wel waar... Ja. En wat, wat volgens mij persoonlijk uh, uh, een grote rol speelt... is de, de enorme snelheid waarin de laatste tientallen jaren... Uh, uh, bijvoorbeeld het, uh, uh, het landschap is, is, is verknoeid. Uh, gunstige uitzonderingen uh, dagen later okay. door. is dus meer groen? Uh, ja, licht, ja, meer groen. Meer, minder overbevolking. Want dat, okay. wordt, dat probleem wordt uh, wereldwijd... en ook in Nederland uh, wordt dat uh, gebagatelliseerd. Zeer ten onrechte... Ja. Nee, want uh, toen mijn opa jong was, had, had Nederland, uh, nou, 1900 dus, uh, pak het beet, uh, 5 miljoen inwoners. En uh, nu zitten we met uh, meer dan drie, uh, ongeveer 3, ongeveer 3,5 keer zoveel. Ja. Dus het is echt totaal, totaal absurd. Dank je wel. Uh, ja, er is te veel ik... asfalt. En, Heel ja, goed. Dus dat, ik moet dat, je, in verband met de tijd, moet ik je nu uh, onderbreken. Dank je wel, het is helder. Meer groen, meer genieten van het leven. Meer met elkaar praten, Brambakker? Minder stress, meer bewegen, fatsoenlijker eten. Dan komen we een hellend. En elkaar serieus nemen. Want ja, ik nee, wil wel, zeker. alle mensen die zich ja. slecht voelen, die moeten wel nou, serieus niet, genomen worden. Niet, niet snel oordelen. Nee, dat helpt ook. Sorry, wat zei je dan? Niet goed? te snel oordelen, dat helpt heel goed. Dat helpt heel goed. En een beetje lief zijn voor elkaar. En je gaf me lieve knippen Dat ja. helpt. Dankjewel. Luisteraars, geniet van de zon. Ook als je zich somber voelt. Dankjewel. Tot morgen.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 Schrijver Charles Lewinsky is de gast in Schepper Co aan tafel rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV.